Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. In Nederland geproduceerde AstraZeneca-vaccins gaan toch naar Engeland... Om die vaccins dus veel te doen. AstraZeneca kan veel minder leveren dan eerder werd beloofd. Sindsdien ruziet de EU met het bedrijf over de leveringen aan de EU... en de exports naar het Verenigd Koninkrijk. Je hoort correspondent Thomas Spekschoor. De topman van AstraZeneca die heeft eerder gezegd... alles wat in de Britse productieketen zit, dat gaat naar Groot-Brittannië. Alles wat in de Europese productieketen zit, dat gaat naar Europa. Maar dat geldt volgens het bedrijf niet voor vaccins die worden geproduceerd in Leiden. Dat Leidse bedrijf, dat ligt weliswaar in de EU... maar dat gaat wel degelijk naar Groot-Brittannië... want dat hoort voor AstraZeneca bij de Britse productieketen. Omdat daar al zo vroeg afspraken over zijn gemaakt... via de Universiteit van Oxford. Op de Universiteit van Oxford is het vaccin ontwikkeld... De marine houdt per direct alle schepen aan wal, tenzij het echt nodig is om uit te varen. Als een schip wel moet uitvaren gelden aangescherpte quarantainemaatregelen. Dat doet de marine vanwege een reeks coronabesmettingen op de schepen. Een Belgische agent die ruim twee jaar geleden bij een achtervolging een peuter doodschoot... hoeft van de rechter niet de cel in. Het meisje zat met haar ouders en bijna dertig andere migranten in een busje dat onderweg was naar Engeland. Toen de politie het busje wilde controleren, ging de chauffeur er vandoor... De agent wilde op de banden van het busje schieten, maar raakte het kind. FC Emmen staat nog steeds stijf onderaan in de Eredivisie. Ook tegen RKC lukte het de Emmenaren niet om te winnen. Lang bleef het 0-0, maar in de allerlaatste minuut lukte het de Waalwijkers alsnog om te scoren. We hebben heel veel wedstrijden al gespeeld waarin we goed spelen, bovenliggende partij zijn. Alleen ja, niet die goals maken die we nodig hebben om zo'n wedstrijd winnend over de streep te trekken. Nou, nu zit het mee. In de eindfase. Geweldige goal. En hier moeten we vertrouwen uitputten naar de komende wedstrijden toe. Dubbel lekker ook wel, want RKC had al tien wedstrijden niet meer gewonnen. De trainer van FCM was na afloop minder vrolijk. Ja, dit past perfect in het beeld van ons seizoen. Krijgen nog het weer. Het gaat streng vriezen vannacht. Tussen de min 7 en min 15 wordt het. Morgen zonnig en rond het vriespunt. En vanaf zondag begint het te dooien.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 Zin in ZFM. ZFM. Met nu C-it. Please